4 uur. Het NOS-journaal. Joris Stubinitsky. Vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven... draaien mogelijk op voor de kosten van uitzetting. Minister Leers gaat onderzoeken of dat kan. Het kabinet denkt dan aan de kosten voor de terugreis, transport en identiteitsbewijzen. Leers wil een slagvaardiger terugkeerbeleid. Mijn inzet is mensen echt duidelijk te maken. Uh, u moet eruit... Doe dat nou vrijwillig, dat is verstandig. Daar hebben we ook nog allerlei uh, hulp en middelen kunnen we ook nog bieden. Maar als u dat niet doet, gaan we u helpen. En dat betekent gewoon heel simpel dat, u daar, uh, dat we een flinke stok achter de deur gaan krijgen om dat ook voor elkaar te krijgen. Zoals al in het regeerakkoord is aangekondigd, wil het kabinet illegaliteit strafbaar stellen. Wie niet binnen de gestelde termijn vertrekt, krijgt een straf, zegt Leers in een uitwerking van het plan. Landen van herkomst moeten eraan meewerken om vreemdelingen terug te nemen. Doen ze dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor de ontwikkelingssamenwerking, aldus leers. De overdrachtsbelasting gaat van 6 naar 2 procent. Zoals verwacht heeft het kabinet er een besluit over genomen. De maatregel geldt voor een jaar. De verlaging is bedoeld om de stagnerende woningmarkt uit het slop te halen. Minister Donner noemt de maatregel de push voor de huizenmarkt die gewenst is... De verlaging geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 juni. Daarbij is de datum van de overdracht bepalend. De verlaging kost 1,2 miljard euro. Dat wordt deels betaald door een bankenbelasting. Volgens minister Jager is het ver aan de banken een bijdrage te vragen voor het risico dat de staat ze nog eens moet steunen. Verder wordt de spaarloonregeling versoberd en een andere maatregel is dat renteaftrek van buitenlandse bedrijven wordt beperkt. In Os mag het bedrijvenpark Life Sciences komen. Onder meer de gemeente en de provincie zijn het eens geworden... over de financiering van het park. Dat is bedoeld voor oud-werknemers oud van Organon die een eigen bedrijf beginnen. De helft van de kosten van het Life Sciences Park komt van de overheid... de andere helft van MSD, het voormalige Organon. Bijna 90 ondernemers hebben plannen ingediend... om biologisch of chemisch onderzoek te doen. Ze mogen gebruik maken van de laboratoria en de gebouwen van MSD... De onderzoeksafdeling van MSD is gisteren officieel opgeheven. Daardoor raken zo'n 500 onderzoekers hun baan kwijt. Het nieuwe Life Sciences Park in Oss moet op 1 januari officieel opengaan. Het Dolfinarium in Harderwijk stelt het DNA van Orca Morgan niet beschikbaar. De Tweede Kamer nam dinsdag een motie aan... waarin het Dolfinarium werd opgeroepen om DNA-materiaal vrij te geven... voor onderzoek naar de herkomst van Morgan. Het Dolfinarium vindt dat onnodig. Wij zijn van mening dat, uh, dat daar de beste wetenschappers naar gekeken hebben. En als kenniscentrum wat het Dolfinarium is... Uh, denken we dat we op deze manier gewoon een goed besluit hebben genomen voor Morgan. Ja, dat is onze filosofie. De orka komt uit het Noordoost-Atlantisch gebied... maar de familie is daar niet gevonden. Morgan werd een jaar geleden sterk verzwakt aangetroffen in de Waddenzee. Het Dolfinarium zegt dat Morgan nooit meer terug de zee in kan. Dierenactivisten zijn er daar niet mee eens... en voeren actie tegen die beslissing. Het weer. Vanavond trekken de laatste buien weg naar het oosten. Vanuit het westen klaart het op. Morgen zwaar bewolkt en vrijwel overal droog. Voor wordt dan 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is niet drukker dan tijdens een normale vrijdagmiddagspits. Ondanks dat de schoolvakanties in midden-Nederland zijn begonnen. Bij Amsterdam lijken ook wat minder files te staan dan gebruikelijk. Een paar dingen vallen op. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo was een aanrijding. Tussen Afrit en Badmen nog 9 kilometer. Een lange file op de A6 Emmeloord richting Jouren. Tussen Oosterzee en knooppunt 7 kilometer. Dat heeft te maken met de aanrijding op de A7 afsluitdijken Afsluitdijk richting Heerenveen. Daar staat bij knooppunt 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A13 Den Haag Rotterdam bij Delft 4 kilometer. Dat is een aanrijding. Bij Delft zijn twee rijstroken dicht. De N57-autorop richting Rotterdam is dicht bij Brienne na een aanrijding. Vanaf Hellevoetsluis, 3 kilometer. Op een nieuwe Peugeot 107 krijg je tijdelijk veel voordeel... te veel voor deze radiocommercial. Geen bpm, geen wegenbelasting, gratis pak accent met Derco. Ah, zie je wel. Meer in onze volgende commercial. Werken in de kinderopvang, dat ging niet meer. Ik was constant moe en ik had overal pijn.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 En we zijn terug met nog meer voordeel op de Peugeot 107. 0% rente bij drie jaar financiering, maximaal 2.349 euro inruilkorting... en een extra lage vanafprijs van 6.940 euro. Vraag naar de prospectus en de voorwaarden. Let op. Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Hans nee. Vanuit de kroon aan het Leiden in Amsterdam. We zitten hier nog tot half vijf straks met het journalistenpanel. En met de laatste ontwikkelingen bij de Raad voor Cultuur. Maar eerst even tennis. Uh, Marcella Mesker over Tsonga tegen Djokovic. Ik hoor applaus. Ja, want het gaat hard en het is weer een goed punt voor de Servier Novak Djokovic. Op dit moment de nummer 2 van de wereld. Maar oh, wat is die eerste positie op de ranglijst dichtbij. Want hij leidt inmiddels met twee sets tegen 0 en 4-2. Een breekvoorsprong dus in de derde set tegen Jo Wilfried Tsonga. Hij dicteert de wedstrijd. Hij is beter. Hij speelt fantastisch. En bij Tsonga lijkt de tank gewoon leeg. Die partij tegen Federer, die lange vijf setter waar die bijna de perfecte match speelde, en die lijkt toch wel heel veel van gevraagd te hebben. De eerste set was cruciaal. Die taal... 65 minuten duurde die maar liefst. Ja, na het verlies van die set was Tsonga eigenlijk helemaal niets meer waard. 7-6, 6-2 en 4-3 wordt het nu net voor uh, Novak Djokovic. Zo leidt de Serviër dus. 2 sets tegen 0 en een break. In het uh, laatste half uur van dit programma... nemen we het uh, belangrijkste nieuws van deze week door... met het journalistenpanel. Het bestaat vandaag uit Alexander Schutte... hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer... en journalist Alberto Stegeman. Uh, fijn dat jullie er zijn al bij. Uh, maar, uh, en we gaan het straks hebben over de veranderingen in het hoger onderwijs... En, uh, en de uitspraken van Maxime Verhagen over de koers van het CDA. Maar eerst gaan we het hebben over de bezuinigingen... in de kunst- en cultuursector. Die zijn, uh, op zijn zachtst gezegd, niet goed aangekomen... bij de Raad voor Cultuur, het advi ad adviesorgaan aan... Uh, aan de regering van staatssecretaris Halbe Zijlstra. hoewel ja, advies. Hm. Vanmorgen legt de voorzitter Els Swaap uit protest haar functioneren en ook de commissie Podiumkunsten... die weigert nog langer met deze staatssecretaris samen te werken. En van die commissie is hier aangeschoven voorzitter Freek van Duin. Goedemiddag. Ja. U weigert nog langer adviseur te zijn. Dan komt het toch opnieuw? Ja, in deze rol, zoals die nu is, zijn we mee gestopt. Want wat is die rol? Uh, wij zijn een, uh, een adviescommissie voor de raad zelf. Dus we zijn een interne commissie. En wij zijn veertien professionals... die het bezuinlijke advies zoals de raad gepresenteerd heeft gemaakt hebben. Ja. Uh, dus in die rol hebben we gezegd, nou, de raad heeft ons advies overgenomen... want de raad is de vervolgende stap die dat aan de staatssecretaris geeft. Ja. Nou, hebben we gezegd van, ja, fijn dat u het overgenomen heeft... alleen bijzonder dat de staatssecretaris iets totaal anders gaat doen. Ja. En dat was voor ons de reden om te zeggen van, nou... Hij heeft, uh, heeft, heeft het hier in feite gewoon naar zich neergelegd, nou, Ja, in principe wel. Ja. Hij, geeft al, hij zegt wel vaak van, uh, ik voer heel veel ervan uit... maar dat is natuurlijk niet waar. Principieel doet hij iets heel anders. Hmm. Wat vindt u daarvan? Um, pijnlijk. Pijnlijk voor uh, de sector. Uh, uh, uh, uh, eigenlijk een... Uh, nou, het is echt zo anders dan wat wij... Kijk, wij, wij hebben gedacht vanuit uh, hoe de sector er nu uitziet... En, en zorgen dat je dat advies, zeg maar, de hoofdstructuur ervan overeind zou houden. En wat hij doet is, zeg maar, ik doe alleen het topje en de rest zoekt het maar uit. Ja. Nou, dat vind ik een grote en pijnlijke stap voor de sector. Want daarmee maak je iets stuk... Ja, je had de hele humuslaag al ja. in feite weg. Daar komt het op neer. De, de commissie podiumkunsten in zijn geheel stapt op. Uh, de, betekent het ook dat de podiumkunsten onevenredig zwaar getroffen worden... als je het vergelijkt met andere sectoren? Of? Zeker. Ja. Uh, de Raad had zelf bedacht van uh, als we dan toch moeten bezuinigen... laten we dat over alle verschillende sectoren... musea, beeldende kunst, ja. iedereen onverschrijft. Ja, methode onver evenveel, he? want daarbinnen ja. konden wij dan opereren. Maar het de, de deel van de musea met name is teruggedraaid... en dat is ten laste van de bodemkunsten gebracht. Ja. Ja. Maar ja... Ja. Is, is, is, is, is er niet overwogen door de hele raad om op te stappen? Want het, het, het klinkt ook een beetje onsolidair dat hmm. degene die het zwaarst getroffen is, uh, nou ja, dan, dan een symbolisch uh, protest mag maken. Je ziet ook heel terecht geweest, dat wel het zwapen doet. Nou, dit, het is verschil, ik ben niet bij de raadsvergadering geweest. Hè? We hebben toch gewoon een eigen vergadering gehad als commissie. Van hoe zitten wij erin? Wat zien wij? Wat er straks is uh, voorgesteld? Wat er uitgevoerd gaat worden? <clears throat> en beseft dat wat er nu is door de staatssecretaris, dit gaan we doen. Dat de volgende stap voor ons zou namelijk zijn... beoordelen van die instellingen die in deze regeling terecht zouden komen. Dat wil zeggen dat je een oordeel moet gaan geven... over die 22 instellingen die dan over zijn. Mm -hmm. ja. nou. dat, dat Alberto? Ja. Ja. Nou, uh, je zegt een symbolisch punt maken, ja. namelijk door op te stappen. Ja. Ik begrijp dat nooit zo goed. Kunt u mij dat uitleggen? Dat op het moment dat zeg maar, uh, uh, mensen zeggen... we gaan het volledig anders doen en uh, jullie worden keihard getroffen... Mm. dat je dan zegt... Ik loop weg, want dan kun je vervolgens niets meer betekenen. Ik hm. begrijp daar niets van. Uh, dan ben je invloed kwijt. Ja, dat is waar. Dat is ook onderdeel van de discussie geweest. Van hoe, hoe zit je daarin? Maar ik denk wel dat het nogal uitmaakt... of je, uh, een, je doet het advies wat een bepaalde richting, bepaalde inhoud heeft. De staatssecretaris zegt echt iets heel anders. Principieel iets anders. De volgende stap is, dat wil ik net te zeggen... is adviseren van wat er dan in de nieuwe regeling... zoals hij die bedacht heeft, uh, beoordeeld moet worden... En, een, en subsidie zou kunnen krijgen... Ja. Uh, als je zelf van overtuigd bent van je eigen verhaal... van dat is de, de goede structuur en goede vorm... is het heel onlogisch om aan ons te vragen... Van, doe dan die beoordeling in de nieuwe structuur ook maar. Nee, zolang, zolang jullie daar niet meer zitten kun je geen invloed uitoefenen. Want wie moet dat nu, nu wel doen dan? Uh, we hebben tegen de raad gezegd van uh, wij stoppen. Maar, maar gaan we even nadenken over hoe je nu de volgende stap zet. Van, hè, ik denk ook dat het een andere commissie moet zijn die op een andere manier kijkt naar die aanvragen. Want wij zijn nog uit de tijd van waar zowel inhoud als uh, de, de, de zakelijke omgeving... was in evenwicht en daar op die manier keken we naar de subsidies. Zeker, en op het moment dat je dat belangrijk vindt... blijf lekker zitten en zorg dat je vanuit die uh, stoel nou ja, weer terugkomt... daar waar je uiteindelijk vandaan komt. dat de is. hele zou we... raad zou moeten... Opstappen. He, want als alleen de voorzitter dat doet. En, en een commissie van een zwaar getroffen sector dan. Ja, de is voorzitter, er gewoon de voorzitter heeft daar volgens mij is, is het boegbeld en heeft vanuit haar overweging gezegd: ik ga, ga dit niet meemaken. De, de rest van de Raad heeft precies het argument van wat jullie zeggen meegenomen. Ja, wij willen, wij zien dat belang, we willen blijven zitten. We willen we die vorm. We willen zorgen dat het goed gaat de komende tijd. Wij als commissie, of vanwege ook wel de omvang in de polinkunsten... en de echte andere manier van kijken van de staatssecretaris tegen die sector aan, dan wij zelf vinden. Ja. Ja. Zegt, wij stellen ons portefeuille beschikbaar, want wij zien niet de sprong te maken van de nieuwe stelsel naar waar we nu staan. Verwacht u überhaupt nog dat de mensen uit de sector bereid zullen zijn om de staatssecretaris te adviseren nu? Goeie vraag. Want het is bijna besmet werk. Nou, dat, dat hangt er vanaf. Wat, wat de staatssecretaris nu moet doen, is. Hij moet nu, en dat zal de Raad waarschijnlijk wel een rol in spelen. Uh, een, een, een, wat je noemt een, een oordeelstructuur. Je moet iets maken waarop je kan beoordelen straks. Uh, een, een, een, ja, handel, want dat handel, kan je niet zelf. Nee, want hij heeft en, heel veel nieuwe regels erbij bedacht. Met, ja. met eigen inkomsten en met uh, publieksbereik en regionale spreken. Al die dingen. Die zijn, dat is samen met het stukje uh, inhoud. Mm -hmm. artistieke kwaliteit. Ja, dat is een heel. U houdt uw vingers ongeveer. 3 ja, uh, mm boven elkaar ik, ik dacht, nou, dit, Als dit 100 is, is het 20 procent. Ja. Dat ja. is de verhouding volgens mij wat er straks gaat gebeuren. De ja. verhouding is ook anders geworden. Dat betekent ook dat het soort adviseurs... wat inderdaad, dat zijn bij de bedrijfseconomen die daar plaats moeten nemen. Dat, of dat zou zomaar kunnen. Nou, en bovendien uh, geeft hij toch in zijn uh, uh, brief aan de, aan de Kamer... geeft hij al eigenlijk aan wat hij zelf uh, gesubsidieerd wil, uh, wil zien. Precies. He, dus als het de topgezelschappen zijn, de topgezelschappen in Amsterdam... ja, dat is toneelgroep uh, Amsterdam. dan uh, Is er dan nog een uh, uh, kwalitatief uh, advies nodig als uh, de, de staatssecretaris al heeft het gevuld. Precies zoals gaan. Dus Wat wij gedaan hebben, is gezegd, er is een vraag over een bezuinigingsronde... en er is een vraag over een bestel. Over een manier waarop je subsidies kunt toedelen. Ja. Dat bestel hebben wij op een bepaalde manier voorgesteld. Met, en dat is heel open geschreven, dat instellingen straks veel instellingen kunnen reageren op dezelfde plek. De staatssecretaris zegt, nou bedankt, maar ik ga zeggen van die is goed, die is goed, die is goed. Dat is mijn nieuwe bestel. Die bestaat uit de grote, belangrijke topinstellingen. Nou, dan heb je gelijk. De, het oordeel straks, dan kan je nog steeds naar het plan wat een instelling voor het komende jaar gaat maken, kan je nog naar kijken. Maar er is zeker een heel belangrijk economisch principe waar je moet kijken van, doen ze het goed? Qua, qua onderneming, qua bereik, qua sponsoring, qua al die dingen die daarmee te maken hebben. Nou. En inhoudelijk advies, daar gaat het in feite helemaal niet meer over. Of bijna niet. Mijn beeld vrijwel niet straks. Ja. Heel weinig. Moet, moet de hele raad alsnog opstappen, vindt u? Nee, ik vind dat de raad heel hard moet gaan nadenken hoe je deze beleidswisseling, echt een, een, een, echt een wisseling ten opzichte van de laatste 40 jaar, hoe ze daar inhoudelijk stappen gaan zetten om op te zorgen dat het debat en het gesprek over waar kunstbeleid over gaat op rijksniveau, ja. dat dat weer aan de gang komt. Wat is nu, in mijn beeld is dat nu afgeschaft. Het is teruggelegd bij de gemeentes, die moeten het nu vooral doen, bij de regio's, bij de, bij de provincies. En het Rijk heeft gezegd: mijn kunstbeleid bestaat eruit dat ik 22 instellingen financier en een fonds. That's it. Want, wat ziet u eigenlijk nog voor zich dat, uh, dat de gemeentes en de provincie dwars kunnen liggen? He, dat, dat, nou, ze voeren ook ander beleid van de, de regering niet uit. Niet uit. Ja. Ja, ik vond, nou, ik vond de, de, de opvatting van Caroline Gerels, wethouder ja. van Amsterdam, die vond ik wel aardig. Die zegt van uh, het Nationaal Ballet, ja, daar betalen wij ook nogal van, veel voor. En bovendien hebben we ook nog het muziektheater wat we financieren. Dus, staatssecretaris, misschien moet ik wel iets meer korter dan wat u gaat doen, die topinstelling, en gebruiken. Om voor mijn hoofdstructuur ja. met Frascati en, en andere kleinere theaters in, in, in gang te houden. Nou, dat vond ik wel een hele sterke opvatting vanuit, vanuit de wethouder. En ik ga ervan uit dat andere steden en regio's. vergelijkbare bewegingen ja. gaan opmaken. Dus ja. je, je beweegt als het ware van het Rijk af mm -hmm. na naar, de, naar de lokale en regionale overheden. Ja. En je zegt eigenlijk impliciet... het Rijk heeft niet zo geïnteresseerd in kunst- en cultuurbeleid. Nee. De nee. Het Rijk is niet geïnteresseerd meer in dat deel. Die is ook geïnteresseerd in het financieren van een aantal belangrijke instellingen. Nog even heel kort, want u, u stapt nu uit, de, uit, die, uit die commissie Podiumkunsten. Ja. Wat gaat u nu doen? Want u heeft ook een adviesbureau. Ik hè? heb gewoon mijn eigen adviesbureau. Ja. Ja. Op gebied ook van, van, de, van ja, de Podiumkunsten? Ik, ja, ik heb mijn hele leven in het theater gewerkt. Dus mijn, mijn adviezen zitten in... Dus u krijgt het heel druk nu? Of? Uh, het zou zomaar kunnen. <laughs> niet dat ik dat nou heel erg fijn vind, maar nee. ik vind het fijn om druk te hebben. Maar met dit onderwerp vind ik het uh, niet heel erg. Oké, okay. uh... ik dank u wel, meneer Verduin. Uh, we praten zo verder met onze journalistenpanel. Maar eerst even muziek van Splendid Heren. Ik ben de civilized world. But I... Smoke buzz out of the ashtray line Scum of the herb, but I Don't try to judge But then I'm high on coconut Don't seem to fly high When I'm down low So I said I Open up my eyes in breathe easily now See another damn day pass Open up my eyes in breathe easily now See another damn day pass I'm no illusion of your Freaking see yourself But I like whiskey drinking fools In a bar made of sound Where Joey Rose Another spliff just before we go Hunting out for women But it's better to know that I open up my eyes And breathe easily And I'll see another damn day pass Open up my eyes and Breathe easily and I see, see another damn day by See another damn day by See another damn day by See another damn day by Open up my eyes and Zie je Splendid. Gachten vandaag in de VNL. Dank, dank, dank jullie wel. Uh, Alberto Stegeman aan tafel en Schutte. Zo, dat is een knal. Ik ja. kwam uit de lucht vallen eh, om eh, straks over allerlei onderwerpen te praten... waaronder uh, het onderwijs en ook over uh, wat uh, Maxime Verhagen... Uh, wat hij wil met, met het CDA en met het, met het populisme... Is het even iets anders? Heb je nog iets wat je is opgevallen deze week? Waarvan je zegt, nou, dat wou ik toch nog even kwijt? Nou ja, het meest absurde nieuws van deze week. En waarbij ook deze regering wat mij betreft lachwekkend is... was het voorstel van Bosma, van de PVV... om verplicht 30 procent Nederlandstalige muziek op Nederland tweede... 35, 35 procent, ja. Ja, dat kan ik Ik vind ook... De reactie van de, van, de, van de omroepen terecht. Daar gaat de politiek helemaal niet over. Dat is bijna maar... ouderlijk. Het is een nationalistisch uh, uh, kabinet. dat ook in het uh, kunstbeleid uh, erfgoed. en uh, nou ja, vooral Nederlandse uh, kunsten wil, uh, wil uh, steunen. Ja. Ja. En dit ligt helemaal in de lijn, maar ja. het gaat wel heel ver. Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Ja. Ja. Ja. Goed. Nou, heb, heb het... Hebben we dat gehad. SP overigens was het wel mee eens. Dat viel me dan alweer op, vond ik wel raar. Wie was het ermee? SP, die stemmen ja, ja, ja, maar SP en PVV zijn het natuurlijk wel vaker uh, met elkaar uh, eens. Ja, goed. Um, dan, uh, vandaag is, de ministerraad, is in de ministerraad de strategische agenda... voor het hoger onderwijs besproken. Het academisch onderwijs gaat veranderen, het wordt, het wordt exclusiever. Zo is een uh, VWO-diploma straks niet meer automatisch uh, toegang tot de universiteit. Uh, universiteiten moeten daarnaast kleinschalige colleges aanbieden... waarbij het uh, verplicht is aanwezig te zijn het aantal herkansingen voor tentamens daalt. Ook moeten universiteit, universiteiten zich meer gaan onderscheiden. Even, checken jullie op allebei VWO, universiteit gedaan? Of Alberto? Ik heb uh, HBO en universiteit uh, gedaan. En ik moet zeggen dat uh, ik heb HBO gedaan... omdat ik per se uh, journalist wilde worden. Uh -huh. En dan had je nog het lotingsysteem. Ah. Dus ik wist als klein jongetje al dat ik daar naartoe wilde. Maar mocht het eerste jaar vervolgens daar niet naartoe. En ik heb mij enorm geërgerd aan al die studenten die daar zonder motivatie wel naartoe uh, konden gaan. Dus moet Hoe zeggen, wist dat... je dat, dat ze geen motivatie hadden? Ja, dat dacht ik, aan al, uh, al die gezichten te <laughs> die zien. Ze konden nooit zo gemotiveerd zijn geweest als jij. En dat natuurlijk. bleek het jaar erop ook, want toen zaten ze <laughs> bij mij in de klas. Nee, maar ik heb... Uh, uh, dus dat, ik ben eigenlijk wel blij dat dat ja. nu uh, uh, van tafel is. Zonder? Nou ja, op zich is het heel goed dat die zesjescultuur uh, bestreden wordt. Maar in principe vind ik dat als je zegt dat voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, VWO goed genoeg is om de universiteit te doen. Waarom uh, moeten die cijfers dan alles bepalend zijn? Nou, dat is het gelukkig niet, want er nee. komen nog wel uh, intakegesprekken. Ja. En een heleboel van die voornemers denken van ja, ik bedoel, de crux is toch, hoeveel geld wil je aan het hoger onderwijs uh, geven? Als je veel geld geeft, dan ja, dan als je de, iedereen de statistieken gewoon... van de laatste decennia ja uh, uh, bekijkt, dan is het niet alleen een kwestie van steeds meer toestroom van studenten, maar vooral ook dat er steeds minder geld per individuele student is, uh, hm. is uitgegeven. Wat heb jij gestudeerd? Uh, Nederlands en uh, communicatiewetenschappen. En dan had je toegang gekregen als je een motivatiegesprek had moeten voeren? Uh, bij Nederlands uh, zeker, maar ik had het op uh, grond van mijn VWO-cijfers ook gehad. Ja, goed. Het ja. heeft alles dus met, met genoeg geld voor het onderwijs te maken, Alberto. Ja, zeker. Maar, en, en daarnaast vind ik ook eigenlijk wel het recht in Nederland dat je ook met een klein sesje het recht moet kunnen hebben om uh, uh, uh, een studie te kunnen volgen die jij wilt volgen. Dat vind ik eigenlijk wel... Nou ja, dus ik, eigenlijk heeft de universiteit uitstekende instrumenten. Dat is namelijk uh, inderdaad het her, aantal herkansingen beperken. Nou ja, verplicht zijn bij uh, colleges, prima. Maar ik weet in mijn tijd dat als de grote hoorcolleges, als ik je echt voor elkaar de naam op het papier zetten. dus dat betekent kleinschaliger onderwijs. We weten allemaal dat dat veel duurder is. Dus dan moet er een heleboel uh, geld bij. Of je moet echt zorgen dat uh, 80% van de studenten... nu van de universiteit uh, wegblijft. Maar als je zegt van het eerste... Het eerste jaar moet je gewoon halen tegen studenten. En dat is ook bindend. Dat is de beste selectiemethode die er, die er is. Ja, dat is een goede stok achter de deur. Uh, het hbo moet ook veranderen. Hè? Die, moet, die moet ook meerdere, meer soorten onderwijs gaan aanbieden. Vind je dat een goede ontwikkeling? Nou ja, we, we zitten nu natuurlijk met uh, gigantische uh, problemen bij het HBO. Dat is een probleem van een enorme schaalvergroting. Maar ook uh, he, zowel de universiteit als het HBO hebben moeten bewegen op de markt en uh, actief studenten moeten trekken. Mm -hmm. Dus wat hebben we de afgelopen decennia gezien? Een enorme toename aan het hoeveelheid studies. Dus als er nog weer een heleboel bij moet komen, dan, dan denk ik van ja, de lessen zijn uh, niet geleerd. En als er dan ook nog eens een groot deel van de VWO'ers naar het HBO moet, dan denk ik van ja. Ja, daar, dat, daar gaan de grote problemen komen. Wat denk jij Alberto? Is dat zo? Um, ja, eigenlijk ben ik het uh, uh, daarmee hey. eens. Wat een beetje saai is. Maar het betekent wel dat we heel snel naar Verhagen kunnen. Want ik sta uh, te popelen. Oh, <lacht> <lacht> daar wil ik het heel graag <lacht> over hebben, begrijp ik. Ja, ik heb, ik heb echt in, in lange tijd... maar jij moet vast je introotje doen zoals dat op de radio. Laten we natuurlijk. daarmee beginnen. Laten we ja, daarmee ja, beginnen. Ja. Uh, ja, want ik, wil het, ik wou het nog over de zesjescultuur van Zijlster hebben... maar dat, uh, dat vind je ook niet interessant meer, begrijp ik. Nou ja, nee. Eigenlijk uh, niet. Nee, <lacht> Laten we het vooral over Verhagen gaan hebben. We gaan over belangrijke zaken. Ja, goed, dan doe ik nu de inleiding. Dubbele punt. En dan ook de uitspraken van Maxime Verhagen van afgelopen week. waarin hij de onrust van de Nederlandse bevolking ten aanzien van buitenlanders snapt. Daar kwam het in ieder geval op neer. Zijn jullie verbaasd over die uitspraken, Sandra? Weet je. Ik word er vooral doodmoe van. He, want het is natuurlijk uh, de zoveelste politicus die, die, die een uh, populistische echo laat, laat horen. En ja, ik bedoel, dit, ik vind het een gespartel van uh, een onmachtige pseudo-officiële leider van een onmachtige partij die er wanhopig mm. bij staat in de peilingen. En, uh, he, want als je het verhaal analyseert, ik bedoel, los van de uh, heel erg ongelukkige woordkeus, um, is het zo dat. Uh, ja, eerst wordt de populistische riedel opgehaald. Uh, uh, overigens, tussen twee haakjes, uh, hoorde ik met een bericht dat de. Houd Ehhek... het kort, nee, want ik wil Albert ja, ook nee, maar het woord het laten. Ja, maar de EHEC-bacterie uit Egypte afkomstig is. Dus Verhagen heeft wel een punt als hij zegt dat uh, uh, de, de, onze groente ook besmet wordt uh, door enge buitenlanders. Goed. Maar. Ja. <laughs> nee, maar. En het tweede is dat, dat, dat, dat gevestigde partijen het beter doen moeten, dan, moeten doen dan de populisten en uh, niet. Uh, nee. Uh, moeten doen wat het volk wil. En dan denk je, oké, okay, wat wil hij dan? Maar dan is het verhaal al afgelopen. ja al Ik zag hem bij Knevel en Van der Brink. Over het inzetten van de, de, het leger bij die overval? Ja, maar vervolgens ging hij daar hebben over dat hij een volkspartij wilde worden. En deze man zit natuurlijk al heel lang in de politiek. Hij weet waar hij het over heeft. Je zou het denken. Ik, ik heb een paar dingen opgeschreven. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het komt uit de mond... van een, uh, nou ja, een zeer gewaardeerd politicus, althans in het verleden. Citaat. Wat hij wil doen is van en voor de mensen worden. He, dus hij, deze man heeft jarenlange politieke ervaring en komt met deze visie. Vervolgens moet het niet alleen in Den Haag zich afspelen. Hij vindt dat de samenleving teruggegeven moet worden aan de mensen. Hmm. En nu komt hij. Hij vindt dat het de komende tijd echt zaak wordt... dat het CDA politieke oplossingen voor de problemen gaat aandragen. Ik heb het hem letterlijk horen <laughs> zeggen. En dat is de laatste jaren niet gebeurd... En dat vindt hij heel vervelend. Nou, volgens mij heeft deze man een brevet van onvermogen voor zichzelf afgegeven. Hij neemt de kleur aan van zijn omgeving. Hij heeft nog net niet zijn haar uh, uh, geblondeerd. Maar uh, uh, ja, dit, dit is, ik vond het echt te pijnlijk. Maar het is toch logisch, hij moet wel. Of niet? Nee, maar op het moment dat je een visie hebt... kom dan ook met antwoorden, kom met oplossingen. Maar dit soort open deuren... Ja, maar hij heel heel wel. je ziet, uh, Het CDA heeft het met Balkenende wat minder gedaan. Maar de PvdA van Wouter Bos heeft het gedaan. He, sinds de Fortuinrevolutie is dit de mantra. Uh, we moeten luisteren, de politiek moet naar de burger toe. Dan je ziet dat al die middenpartijen die dat uh, gedaan hebben... Uh -huh. het alleen maar uh, moeilijker uh, hebben. Nee, maar dus, wat dus moet je het, dan? En, Want je, je, nou, je moet, moet dus niet meegaan. In ieder geval zijn alle politicologen het erover eens dat uh, uh, als iemand populistisch wil stemmen, stemt hij populistisch. Maar ze stemmen nooit op populisme light. Hm. He, dus dat, dat is echt de stomste fout uh, die je kan maken. Als je adviseur was van uh, Maxime Verhagen, wat zou je hem adviseren? Nou ja, weet je, ik bedoel het is zo lastig want alle uh, mensen aan de kant zeggen, zowel tegen de Partij van de Arbeid als het CDA, van het uh, wordt tijd om met een verhaal te komen. Maar niemand uh, heeft, dat, uh, heeft dat verhaal. Maar ja, ik wil in ieder geval uh, uh, toch uh, duidelijker je politieke standpunten formuleren. Maar het is natuurlijk heel moeilijk in dit kabinet waarbij je donner ziet zwabberen. He, dit, ik bedoel, als het, als het gaat over, over zijn uh, integratienota... Uh, ja, ja. en puur standpunten inneemt die, die, die, die, die haak staan op wat hij uh, eerder heeft gezegd... waarin je leers uh, uh, uh, van een minister die het uh, voor asielzoekers opnam... Uh, nu een heel andere rol ziet spelen. Het is allemaal ja. pijnlijk. Goed, geen, geen uh, populisme light. Wat, wat moet hij wel doen? Maxim vragen? Gewoon weggaan. <lacht> nee, echt, echt serieus. Deze ja. man heeft de afgelopen jaren... Uh, um, heel erg zijn best gedaan binnen het CDA, wordt, uh, wordt gezegd. Maar als je dan nu met dit soort teksten komt, uh, uh, tijdens dit soort problemen... Ja, dan, uh, dan denk ik dat het CDA een nieuwe leider nodig heeft. Ja. Goed, nou, we, we geven nu dat adv advies door. <lacht> uh, uh, nog even tot slot. We denken jullie, komt de Staus Kani weer terug in de Franse politiek? Ja, dat is ook wat, hè? dat die mevrouw ineens... Uh, nou, Misschien wel, in, in Frankrijk denken ze van wel, het zou me... Het zou me... Hooglijk verbazen, maar uh, eerlijk gezegd denk ik het wel. Ja. Jij denkt het wel Ik denk dat hij overleefd. Ja, ja, het zou wel interessant zijn, omdat uh, uh, het is natuurlijk toch moeilijk. Want ook al heeft hij uh, het kamermeisje niet uh, verkracht. Hij heeft wel seks met haar uh, gehad. En je ziet dat uh, door deze uh, affaire... Uh, in de Franse kranten natuurlijk enorm gedebatteerd is... over de Franse seksuele moraal. Ja. En, nou ja, als hij daar he, als hij een rol gaat, uh, gaat spelen, dan moet hij het opnemen tegen Sarkozy... als hij het al binnen zijn eigen partij wint, die een babytje krijgt... en uh, uh, die helemaal Mr. Family Values kan, uh, kan zijn. Ik denk dus, uh, dat het voor zijn imago heel goed is, als hij vrij zou komen... In, uh die dan zomaar heel goed zou kunnen scoren. We gaan het zien. Dankjewel, Alberto Stegeman. Ik stond aan Schutten. Ja, klaar. Dit was uh, Vrijdagmiddag Live. Uh, uh, Bert van Sloten zit klaar voor het Radio 1 Journaal. Wat ga je doen straks? Ja, ik ben hier zo. We gaan het zelfs ja. heel snel zien, Hans, over Dominique Strauss-Kaan. Want over een uur ongeveer weten we waarschijnlijk meer. We zijn er live bij daar in New York. Natuurlijk hebben we tennis. Op dit moment wordt de tiebreak gespeeld in de derde set. Tjonga tegen Djokovic, de overdrachtsbelasting En we hebben nog iets met Halber Zeilstra. en een kus in Monaco. Reden oh, genoeg, lijkt mij, om te blijven luisteren hier naar deze set, we luisteren naar Radio 1. Dit was vrijdagmiddag live voor deze vrijdag. Over drie weken zijn we er weer. Want dus ja, Afro. we zijn eruit. De tand des tijds. Een radiotekening. De Tweede Kamer gaat vandaag met vakantie. Traditioneel was er als lunch weer de barbecue en daar werd nog lang gepraat over het roerige parlementaire jaar. Ach, barbecue. Au, barbecue. ik vond het een roerig jaar. Au, hey. wie ze hele brand moet op de blaren zitten. Meneer Hille staat te grillen, maar hij wil er geen vlees op gooien. Verdomme, ze rijden hier 130 op binnen. Bleeker is in de barbecue geschept. Er komt Tau Gay uit zijn neus. Het lijkt wel een Hedwig-poldermodel. Kijk, een verdoofde militair door een iglo van 18 miljard hardzaaiende aanmaakblokjes. Het huis staat in de fik. De stier van Potter werpt zich brullend met een bandende staart in de Hofwijfen. Het is in de water vloedgolf over een verdeelde, wit-hete oppositie. Overal spoelt vlees. Zelfs Frans Wester de rijzende te bergen. Een botte bijl bedreigt de draadomroepende in de woestijn. U luistert naar het draadomroep van de Tweede Kamer. De Kamer is op maandag 5 september met proces. De eerste volgende plenaire vergadering heeft plaats op dinsdag 6 september 2011. Deze radiotekening kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Leers wil dat vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven... zelf opdraaien voor de kosten van uitzetting. Hij denkt aan de kosten voor de terugreis en identiteitsbewijzen. Zoals is aangekondigd wil het kabinet illegaliteit strafbaar stellen. Landen van herkomst moeten eraan meewerken om vreemdelingen terug te nemen. Anders heeft dat gevolgen voor de ontwikkelingssamenwerking. De overdrachtsbelasting gaat omlaag van 6 naar 2 procent. Gisteren lekte het kabinetsplan al uit en vandaag werd het officieel gepresenteerd. De verlaging geldt voor één jaar en is bedoeld om de stagnerende woningmarkt uit het slop te halen. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte van Dirk Scheringa... tegen de Nederlandse bank geseponeerd. Het OM denkt niet dat er vanuit DNB is gelekt naar de media... over financiële problemen van DSB-bank. Oud-voorzitter Scheringa van DSB beschuldigde de toezichthouder... van schending van de geheimhoudingsplicht... in de aanloop naar het faillissement van zijn bank. En het wordt moeilijker om te worden toegelaten tot universiteiten en hogescholen. Dat zegt staatssecretaris Seilstra. Studenten moeten in de toekomst met een motivatiegesprek en een cijferlijst... aantonen dat ze goed genoeg zijn. Verder moeten er meer en betere docenten worden aangesteld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMDB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 133 kilometer file. Dat is niet meer dan gebruikelijk op een vrijdagmiddag. Ook al is nu de schoolvakantie in de regio Midden begonnen... Een paar dingen vallen op. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij het Ringvaartaqueduct, twee rijstroken dicht. Daar staat een bus met pech, file vanaf het Knopenburgerveen, 2 twee kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Zoet Dorp en Knopend Ippenburg 7 kilometer. A6 Ermenoord richting Jouwen. Tussen Oosterzee en Knopend Jouwen 7 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A7. Daar is bij Knopend Jouwen een rijstrook dicht. Er stonden te hoge vrachtwagen voor de Koentenol richting Zaanstad op de A10 tussen Sloten en Knoop en Koenplein 8 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 9 kilometer... en richting Rotterdam bij Delft 4 kilometer. Tijdlang waren daar twee rijstroken dicht... vanwege technisch onderzoek na een aanreding. Er is ook een aanreding geweest op de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Moergest en Gorde staat nu 6 kilometer. Bij Gorde zijn twee rijstroken dicht.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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goeiemiddag. Ik ga zo wel vertellen wat we allemaal gaan doen. Maar we gaan eerst naar Wimbledon. De halve finale. Tjongka tegen Djokovic. Derde set. Tiebreak. Marcela Mesker. Ja, het is bloedstollend. Spannend. 5-5 in die derde set tiebreak. Djokovic serveert. Kan hier op matchpoint komen, want hij leidt al met twee sets tegen nul. Spannende lange rally. Backhand van Djokovic. Forehand gaat voor de winnaar Tsonga, maar het lukt niet. De defensie van Djokovic is goed. De rally gaat door. De slice van Tsonga gaat naar het net, maar die bal die gaat uit. En dus wordt het 6-5 in de tiebreak voor Novak Djokovic. En dat betekent matchpoint. Wat een moment. Wat een moment. En uh, Djokovic uh, sterk Zeker. mentaal, want uh, hij moest toch een voorsprong uit handen geven in die derde set. Het stond 4-2 en ineens uit het niets een opleving van Wilfried Tsonga. Die leek alsof hij met de rem speelde na het verlies van die lange eerste set in een tiebreak. Nou, we gaan kijken, want het is een belangrijk moment. Als Djokovic het matchpoint maakt, is hij maandag de nieuwe nummer 1. En passeert hij dus Rafael Nadal op de ranglijst. Tsonga serveert 6-5 achter op het matchpoint. De eerste service is goed, de return ook, de volley van Tsonga. Daar komt de defensie van Djokovic, de smash van Tsonga. En die is goed. Geweldig punt van de Fransman. Ook van Djokovic. Want om die eerste services te retourneren. Die toch ruim boven de 200 kilometer per uur gaan. Dat is knap. Maar ja, Novak Djokovic staat ook bekend om zijn returns. En hij is een van de beste retourneerders ter wereld. En dat is misschien het verschil met Roger Federer. Want Federer verloor in de vorige ronde van Tsonga in vijf sets. En Tsonga kwam eigenlijk behalve één break in de eerste set. Kwam hij niet in de problemen op zijn service. En dat doet hij vandaag wel tegen Novak Djokovic. Die eigenlijk na de winst in de eerste set in een tiebreak de wedstrijd dicteert. Ja, en nu is het zes gelijk. Spelers hebben van baanhelft gewisseld. En Songa heeft nog één servicepunt te gaan. Nou, dat is dus spannend. Want wint hij het punt, heeft hij setpoint. En kan niet terugkomen in de wedstrijd. Maar verliest hij het punt, dan wordt het het tweede matchpoint voor Djokovic. De eerste service, reuze belangrijk van Tsonga. Daar komt hij. En de bal is goed, maar raakt het net. En dus krijgt hij opnieuw een eerste service. Jo Wilfried Tsonga kan hier voor het eerste finale halen van Wimbledon. Maar dat geldt ook voor Novak Djokovic. En voor Djokovic staat er meer op het spel: die eerste plaats op de ranking dus. De eerste service opnieuw van jovi Fritz Tsonga. Die indrukwekkende eerste service. En het is een ace op de lijn. Recht door het midden. Zijn favoriete service. Het patroon door het midden. Het is knap als je dat op zo'n moment kan doen. Tsonga heeft ervaring. Heeft ook al eens in de finale van een Grand Slam gestaan. 2008, de Australian Open. En nu leidt Tsonga 7-6 in de derde set tiebreak. En Djokovic gaat serveren. Moet dus weer op gelijke hoogte zien te komen. Ontzettend belangrijk. Djokovic hier 7-6 achter. Gaat serveren. Daar komt de eerste service. Het stuiten ja, dat duurt altijd langer. Dan probeert hij zich extra te concentreren. De eerste service gaat uit. Ja, en dan ben ik benieuwd hoe die tweede service gaat. Wil nogmaals de neiging hebben om een dubbele fout op een belangrijk moment te slaan. Laten we hopen dat dat niet nu gebeurt. Dat zou zonde zijn. Setpoint dus nog steeds voor Jo-Wilfried Tsonga. 7-6 voor de Fransman. De, oe, de return gaat uit. Dat was niet best. Want die tweede service was uh, ja, niet zo heel hard. Die was door het midden. Die was safe. Tsonga ging voor zijn return om zijn backhand heen gelopen. Heel veel vaart met de voorhand. Maar ja, te gretig. En je ziet het op zijn gezicht. Hij grijpt naar zijn hoofd. Hij wist dat het een kans was. Maar ja, nu is het 7-7. En de ontknoping van de wedstrijd is dus zinderend. Terwijl eigenlijk de wedstrijd op een anticlimax leek uit te lopen. Want Tsonga was nergens twee sets tegen nul en een breek achter. En toen kwam hij terug aan het eind. Hier is een service goed van Djokovic. Heel goed zelfs. Naar buiten, naar de voorhand van Tsonga. En dus pakt Djokovic zijn twee servicepunten. Eigenlijk vrij makkelijk. Met uh, twee servicewinners. En komt hij op 8-7. En is het dus opnieuw matchpoint. Novak Djokovic op het randje van uh, ook zijn eerste finale op Wimbledon. We weten nog niet wie die andere finalist wordt. Want dat wordt straks gespeeld. Andy Murray tegen de nummer 1, Rafael Nadal. Maar hoe lang is de Spanjaard nog nummer 1? De service van Tsonga die gaat in. En het is weer een ace. Onwaarschijnlijk goed zeg, op zo'n moment. Een ace. Het wordt 8-8. En het is de tiende eest van Tsonga. Hij slaat er dus in deze tiebreak twee. En dat is sterk als je dat kan opbrengen. Goed, Marcella, we gaan... Zo uh, straks zo komen... het nog even Precies, door. Precies, ja, Wel spannend, zeg. We komen zo uh, bij je terug. We gaan eventjes uh, naar Marokko. Want uh, nog een paar uur en daar sluiten de stembureaus in uh, Marokko. Vandaag konden de Marokkanen zich in een referendum uitspreken... over de herziening van de grondwet. En als een meerderheid voorstemt, dan zou dat een eerste stap kunnen zijn... naar een democratischer Marokko. Rob Zoutberg is in Marokko, onze correspondent. Uh, Rob, uh, precieze cijfers over de opkomst die zijn uh, niet bekend... Um, M nee. Maar het is wel heel erg bepalend, de opkomst. Ja, nee, het wordt alles bepalend. Hè. We zijn nu zelf onderweg naar richting het noorden. We zijn de stad Ves voorbij gereden. Vanmorgen rabat verlaten. Daar was het een rustige dag. Dat nou was natuurlijk ook een rustige dag... omdat het de dag vandaag is van gebeddiensten... waardoor de stad rustiger is. En je niet echt in idee krijgt... had in ieder geval niet het gevoel dat het een echte belangrijke stemmingsdag was. Maar het is wat jij zegt. Alles draait om die opkomst vandaag. Dat het een jaar wordt voor, eh, voor die grondwetherziening. Dat is wel duidelijk. Maar alleen de vraag, ja, hoeveel mensen zullen er, zullen er echt gaan stemmen? Uh, je weet, deze hele grondwetsherziening komt uit de koker van koning Mohammed. Het is zijn gebaar naar het volk toe. Nou moet je je voorstellen wat er gebeurt als maar een kwart van de Marokkanen... bijvoorbeeld vandaag uh, gaat stemmen. Dan, dan wordt het een complete mislukking. Dat kan de koning zich uh, zeker niet veroorloven. Nee, maar even, even de inhoud. De beperking van de macht, want daar gaat het uiteindelijk om. Die wijziging van de grondwet. Um, hoe, hoe zal dat eruit zien? Wat heeft hij allemaal niet meer te zeggen en wat nog wel? Ja, nou, er zijn een flink aantal punten waarop het, je echt kan zeggen dat het een herschikking van de macht is. En dan, dan komt het iedere keer weer terug bij de rol van de koning. De rol van de koning die is bijvoorbeeld straks strak niet langer heilig, eh, maar hij is nog wel altijd niet onschendbaar. Hij wordt ook nog altijd hier, eh, zoals dat heet, de aanvoerder van de gelovigen, blijft hij ook nog. Maar dan komt het: de premier, zijn rol wordt versterkt. Hij wordt echt de baas van de regering, niet koning Mohammed. Ook de premier mag straks zelf zijn ministers benoemen. Uh, het parlement bijvoorbeeld mag zonder beperking... zoals het in de nieuwe wet staat, gaan regeren. Mag onderzoekscommissies gaan instellen. En toch ook heel belangrijk voor het noorden van Marokko. Het Berbers, dat wordt een officiële taal naast het Arabisch. En dat is toch ook echt een gebaar van de koning richting dat, ja, dat lastige noorden van het land. Ja. De, bij ons is het zo, als de stembureaus sluiten... dan hebben we binnen een half uur een prognose... en binnen een paar uur een uitslag. Uh, wanneer is dat in Marokko het geval? Ik verstond je vraag niet, Bert. Nee, je staat volgens mij ergens langs een snelweg, uh, als ik het zo uh, hoor. Nee, de vraag is eigenlijk gewoon simpel... 40 graden hier buiten. Oké, okay. het zijn lastige omstandigheden erop. Uh, de vraag is, van wanneer wordt de uitslag verwacht... Ja, de, nou op z'n vroeg morgen zullen we een eerste indicatie hebben van welke kant het op gaat. Maar vergeet niet, 10% van de Marokkanen die woont bui, in het buitenland. Zij hebben in ieder geval nog, ook nog dit weekend om te stemmen. En dus hun stemmen die worden daar eh, na het weekend bijgeteld. Na het weekend weten we het echt helemaal zeker. Maar morgen toch echt wel de eerste prognoses. Oké, okay, en er gaat weer een auto in die hitte. Daar zo bij Rob Zoutberg daar in Marokko. Dankjewel, Rob. Gaan wij snel weer even naar Marcella. Marcella, 8-8 was de laatste tussenstand in de tiebreak. En nu? 10-9 voor Jo-Wilfried Tsonga. Zijn derde setpoint. En hij serveert zelf. Daar komt de service. Die is goed door het midden. Keihard. De return gaat uit. En zo gaat de derde set naar Jo-Wilfried Tsonga. Met 11-9 in de tiebreak. Djokovic lijkt nog wel met twee sets tegen 1. Spannend, daar zo. we gaan dus op naar de vierde set. De overdrachtsbelasting dan, dat is het nieuws hier in Nederland. Dat gaat voor een jaar van 6% naar 2%. Dat betekent dus als je een huis koopt van 2,5 ton... dan hoef je in plaats van 15.000 euro... slechts 5.000 euro belasting te betalen. En de maatregel geldt voor één jaar. Verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Prachtig natuurlijk minder belasting betalen als je een huis koopt. Maar waarom gebeurt het precies nu, op dit moment, premier Rutte? Nou ja, de, de deplorabele situatie op de woningmarkt. Kijk, dit is gewoon volstrekt helder dat daar echt problemen zijn. Dat er te weinig huizen worden verkocht. En die woningmarkt heeft hier allerlei effecten weer op andere sectoren. Want uiteindelijk zorgt dat ervoor dat er problemen ontstaan in de bouw. Problemen ontstaan in allerlei bedrijven die toelevering aan de bouw doen. Die zorgen voor... De kleinere opknapwerkzaamheden. Veel huizen worden natuurlijk opgeknapt rondom verkoop. Als je kijkt naar die hele situatie, was dit echt een maatregel van we zeiden. Dit kan dan net even die, die, die kickstart zijn die die woningmarkt nodig heeft. Mensen die een week geleden een huis hebben gekocht, die hoeven zich niet voor hun kop te slaan. Had ik maar eventjes gewacht. Daar heeft het kabinet rekening mee gehouden. Woonminister Piet Heindonner. De maatregel zal terugwerken tot 15 juni. Dus de afgelopen twee weken rekening houden precies met deze situatie. Uh, en daarbij zal de datum van de overdracht bepalend zijn. Een verlaging voor een jaar en daarna gaat hij weer gewoon naar 6%. Althans, dat is tot nu toe de afspraak. Minister De Jager van Financiën denkt dat een jaar al veel positieve effecten kan hebben. Op een aantal punten is hier de economie al voorzichtig ook weer naar boven gaan, zie je weer wat optrekken. Hangt natuurlijk ook af, dat geef ik gelijk toe, van de internationale situatie. Want bijvoorbeeld met Griekenland zien we nog steeds grote risico's. Maar mocht dat uh, de goede kant op gaan... dan zien we toch in Nederland de economie een klein beetje weer aantrekken. En ja, dan kan het toch heel erg goed zijn dat over twaalf maanden... juist door zo'n start te geven, een soort kickstart te geven... dat die woningmarkt toch weer een beetje op gang is gekomen. Toch klinkt het een beetje gek in de oren, zo'n tijdelijke maatregel. Maar langer is voor het kabinet niet te betalen... En de premier, die wil daar liever niet over somberen. Zullen we nou eerst even gewoon vieren het feit dat we dit kunnen doen? Uh, en niet over het feit Ja, het is maar een jaar Nee, we gaan er gewoon een jaar lang 1,2 miljard uh, steken... in het verlagen van die overlastbelasting. Dat geeft een boost aan die woningmarkt. Maar dat als die dus volgend jaar weer omhoog gaat... dat uh, uiteindelijk dat effect heeft. 1,2 miljard gaat deze maatregel de regering kosten... die onder andere door de banken... door middel van een bankenbelasting betaald zal gaan worden. Hoe dan ook voorlopig wordt de verhuisboete verlaagd en wordt het een jaartje aantrekkelijker om een huis te kopen. En ook de PVV is betrokken bij de maatregelen, er is overleg geweest. Er is dus een meerderheid voor het plan. En straks na half zes gaan we praten met Johan Konijn, hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam. En als u nog een vraag voor hem heeft van hoe dat allemaal uitwerkt, of een specifieke vraag, dan kunt u dat natuurlijk kwijt op www.nos.nl. Straks de schaduw van koning Boemibol. Die hangt boven de komende Thaise verkiezingen. En de schaduw van de vakantie hangt over de avondspits. Jolanda van der Vel. Het valt reuze mee hoor. Er zitten flink wat opklaringen tussen. Uh, 129 kilometer file valt helemaal niet tegen. Het, is, het lijkt zelfs uh, wat, wat minder druk dan een gewone vrijdagmiddagspits. Een paar dingen vallen wel op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat tussen Dorp en Knopend-Ippenburg 8 kilometer. Heeft te maken met de rijstroken die een tijdje dicht waren op de A13. Daardoor kon het verkeer niet verder richting Rotterdam. Verder uh, was wat meer drukte op de A10 de ringwest richting Zaanstad. Tussen Sloten en Knopend-Koenplein 7 kilometer... Op de A58 Eindhoven richting Breda waren heel even twee rijstroken dicht. Alles is weer vrij. Tussen Oorschot en over het Hilvarenbeek nog 6 kilometer. <middels> Ja, dit is het officiële Copa de America Amerika lied. Vannacht speelt het Argentijnse voetbal elftal. De openingswedstrijd van die Copa America tegen Bolivia. Het moet het toernooi worden van Lionel Messi. Volgens velen de beste speler van de wereld. Maar in zijn geboorteland, in Argentinië, is hij niet zo populair. Copa America winnen is voor Messi de kans om eindelijk in eigen land... een heldenstatus te krijgen. Aan de telefoon Roberto López Ramirez. Hij kent de sterfspeler van zijn tijd als begeleider... Nog destijds van Jong Oranje dat onder leiding van Messi het jeugd-WK van 2005 in Nederland won. Goedemiddag. Goedemiddag. Messi is niet zo populair bij de Argentijnse voetbalfans. Hebben die geen verstand van voetbal of is er iets misgegaan? Ik denk dat ze absoluut verstand van voetbal hebben. Ik denk dat de situatie met Messi vooral is omdat hij op zeer jonge leeftijd naar Spanje is gegaan. Dus... Hij is eigenlijk niet uh, zeg maar de, de voetbalwereld binnengekomen als Argentijn, lijkt het wel. Ja, en dat, en dat is wel van belang om populair te zijn in Argentinië. Het is, uh, het is belangrijk voor de herkenning. Ik denk dat, dat, dat spelers, of fans, die, die willen graag zeg maar, zich kunnen, kunnen herkennen in een speler, dan wel um, hem zeg maar, geadoreerd kunnen hebben en gezien kunnen hebben in eigen land. Je ziet hetzelfde een beetje met heel veel Brazilianen... die op veel te jonge leeftijd dan naar Europa gaan en dan toch minder populair zijn in Brazilië. Ja, het is een beetje van dat mensen tegen elkaar kunnen zeggen van, oh, ik heb die omhalve van, van Basten nog gezien uh, tegen Fc Den Bosch, terwijl die daarna wereldsuccessen behaalde uh, in Italië. Ja, ik denk dat dat het vooral is. Je moet hem gewoon... Ze zullen hem in eigen land hebben gezien, ze willen hem hebben meegemaakt. Op tv, op het veld, in het stadion, et cetera. Ja, het is toch een beetje... Ja, hij, hij zit daar in Spanje, in Verwegistan. Uh, ze zien hem bijna niet, er is een tijdverschil. En, dan, en ja, het blijkt Argentijn te zijn. Ja, dan nou blijkt het toch dat hij in dat Verwegistan, in Barcelona... Um, echt voetbal speelt, sommigen zeggen van een andere planeet. Maar dat het wel lijkt alsof hij dat niveau in het Argentijnse elftal nooit haalt. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat niveau is in Argentinië nog niet echt gehaald. In de jeugdkast wel, maar nog niet in het nationale team. Ja, maar ligt dat dan? Hè? Ik denk vooral door zijn rol. Um, als je kijkt naar Barcelona is hij vaak de, de speler zeg maar, die aan het eind van, van, van de aanval zit. Of die je voor de voorlaatste paas dan geeft. Terwijl in Argentinië speelt hij toch met een traditionele nummer 10. Het is toch een beetje de, de, de stijl van Maradona. Dus in, in het Argentijnse Nationale Team moet hij gewoon als een Maradona het hele team gaan dragen. De grote spelverdeler zijn. En dat is hier in Barcelona toch niet echt. Nee, want er staan andere mensen op die plekken die dat spel kunnen verdelen. Precies, in Barcelona heb je Xavi en, uh, en Iniesta. Precies. Die zitten eigenlijk met, met twee spelverdelers. Terwijl ja, in, in Argentinië is het toch een beetje het, het traditionele Zuid-Amerikaanse nummer tien. Ja. Heeft Argentinië trouwens veel kans tijdens deze Copa? Ik denk dat Argentinië absoluut de grote, de grote favoriet is. Het zal denk ik absoluut een strijd gaan worden tussen Argentinië en Brazilië. Argentinië speelt thuis. Ze heeft natuurlijk al lang niks gewonnen. Dus, dus die moeten wel wat. En, en ja, Brazilië wil niks liever dan deze prijs pakken... op, uh, op het veld van, uh, in het land van uh, de, de grote gehate tegenstander. Ja, en, uh, maar ja, um, Argentinië. Um, Messi, zwaar seizoen gehad. Uh, speelt dat eigenlijk ook nog parten? Ja, dat zal, dat zal moeten blijken. Ik denk wel, het, het voordeel van de Copa America is, is dat het pas op in, in juli begint. En hij heeft dus nu wel een volle maand zeg maar, rust gehad... tussen de Champions League finale en, en, en de start van de Copa America. Dus op zich heeft hij wel genoeg tijd gehad denk ik, om bij te denken. Het is niet zo dat hij de fysiek aan... En, en, en met hem trouwens, de andere spelers die in Europa spelen... de fysiek aan onderdoor zullen gaan. Ja, dat is moeilijk te beoordelen. En ja, wat geldt voor de Argentijnse spelers geldt natuurlijk voor de tegenstanders ook... Uh, Oh, bijna alle landen die daar spelen, die zijn of nog midden in hun competitie. Alle spelers zitten nog midden in hun eigen competitie. Dan wel hebben we ook een zwaar seizoen in Europa achter de rug. Ja, maar hij moet wel winnen, want dit is pas een prijs die echt telt. Ja, en dat zal hij ook zeer, zeer graag willen. Hij heeft ook zelf in interviews aangegeven dat zijn grootste wens voor dit jaar is, is de Copa America winnen. Ja, precies, want dan pas ben je een echte held in Argentinië. Absoluut. Oké, okay, Roberto. Dankjewel. Roberto López Ramírez was dat. Dan nou Gerrit Hiemstra hier zo. Uh, Gerrit, uh, nou, laten we eens even met het weer in Nederland uh, uh, beginnen. Nou, is goed. Hoe, hoe ziet het eruit? Nou, een beetje zoals vandaag, denk ik. Uh, het is een beetje fris. Uh, temperatuur is natuurlijk niet je dat. Nee, het is nog uh, niet echt vakantie weer. Nou ja, goed. Uh, het is in ieder geval geen weer om in een t-shirtje buiten te lopen. Dat is zeker het geval. En dat is morgen en zondag ook het geval. En daarbij is het zo dat in het noorden van het land ook nog vrij veel bewolking is. Dus daar komen ze eigenlijk een beetje bekaard vanaf. Daar is het ook uh, voor het gevoel zeker uh, fris met uh, 70 graden bewolking. Vrij veel wind ook. Uh, naar het zuiden toe wat meer opklaringen. Ook wat minder wind. En dat maakt het dan voor het gevoel toch altijd wat prettiger. Ja, en de echte zomer gaat pas na het weekend beginnen? Ja, kijk, na het weekend gaat de temperatuur wat omhoog. Dat is dan uh, lekker natuurlijk. Rond de 20 uh, graden? Even, ja, iets boven de 20, zeg maar, ruwweg tussen de 20 en de 25 graden. Tot en met woensdag is dat zo. Daarna neemt de kans op een bui wat toe. Maar goed, uh, temperaturen blijven dan toch nog wel op een uh, redelijk niveau. Dus laten we zeggen, gewoon redelijk mooi Nederlands zomer weer. Ja. En Gerrit, er zijn klachten. Ja? ja, je doet te weinig aan het uh, weer uh, voor uh, de vakantiegangers. Twitter is er een hele discussie op gang gekomen. Um, nou, zullen we het even goed maken dan? Voor iedereen die naar Frankrijk gaat, Spanje gaat, uh, waar moeten we zijn? Nou, ik denk sowieso in Frankrijk zit je ook goed. Wat het weer betreft, daar is, het, daar is veel zon. Temperatuur in het noorden is een beetje vergelijkbaar met het zuiden van Nederland. Dus zeg maar een graad of twintig. Maar hoe zuidelijker je komt, hoe hogere temperaturen. Marseille, 28 graden. Bordeaux, 28 graden. Dat, soort, dat, dat is, zit je gewoon prima. Uh, Portugal, Spanje, daar is het gewoon warm. Zeker in het binnenland. Daar is het boven de 35 graden in Andalusië. Aan uh, de Middellandse kust, Middellandse zeekust natuurlijk wat minder warm. Maar goed, daar zit je toch ook wel rond de graad of 30. Dus daar zit je gewoon uitstekend. Ook ah. Italië is ook prima. Ja. Nou, geen geklaag meer zou ik zeggen <laughs> tegen iedereen. We weten nu ook het weerbericht voor de bekendere vakantielanden. Dankjewel Gerrit. Gerrit Hiemstra was dat. Gaan we nog even naar Thailand. Daar zijn zondag parlementsverkiezingen. Thailand, het is een democratie, maar... Eigenlijk is er maar één echte baas, koning Boemibol. Hij besteeg de troon al in 1950... en wordt in zijn land zo'n beetje als een halfgod beschouwd. De koning is beroemd om zijn zwijgzaamheid. En ook over de politiek laat hij zich nauwelijks uit. Maar in zijn naam wordt er hoe dan ook heel veel politiek bedreven. En niet altijd even democratisch. Thais houden van bidden. Je ziet het overal. Bij elk beeldje of tempeltje aan de kant van de weg buigen ze het hoofd en vouwen ze de handen. Ze bidden voor monniken, voor Boeddha, voor hun dode koningen. Maar het meest bidden ze nog voor hun nog levende koning, koning Boemibol. Deze koning is een muzikus die zijn eigen blues componeert. Hij is een geleerde, een fotograaf en hij is een heilige... De koning is het centrum van het Thaise universum geworden, zegt professor Somsat Jam Trasul. Center of Thai Universal, so to speak. En die status komt met een prijs. De hofhouding waakt met argus ogen over het koningschap. Want als dat verwatert, raken ook zij hun macht en aanzien kwijt. Wie daarom in Thailand ook maar iets verkeerds over de koning zegt, wordt bedreigd met zware straffen. Professor Somzak heeft dat aan de lijve ondervonden. Ik had me erop verkeken hoe gevaarlijk het was. Hij opperde in zijn colleges alleen maar de monarchie te hervormen tot zoiets wat wij in Nederland hebben. Hij werd opgepakt en verhoord. Een maand geleden begonnen militairen elke dag de mensen te beschuldigen van majesteitsschennis. Inclusief mijzelf. Somsak ziet het als een stuiptrekking van de oude elite. Die maar niet kan wennen aan democratie. Maar het is een stuiptrekking die al lang stand houdt. In een winkelcentrum even buiten Bangkok bevindt zich een zenuwcentrum van de partij van Taksim. Ze geven er tijdschriften uit met titels als De Stem van Taxin of Red Power. En er staat een hele batterijcomputers waar vrijwilligers bezig zijn campagnes voor te bereiden. En in dat zenuwcentrum zit Tida, een van de activisten van het Eerste Uur. Op 7 juli komen ze me halen. Dan word ook ik opgepakt, net als die andere monarchie, democratie. 78 jaar geleden zijn we van een absolute monarchie een democratie geworden. En vanaf die tijd hebben ze altijd deze wet gebruikt om tegenstanders uit te schakelen. Zelfs na 78 jaar is Thailand door deze draconische wet nog altijd geen echte democratie. En niemand die daar iets aan kan doen. Behalve de koning zelf misschien. Maar die zwijgt. De reportage was van Michel Maas. Gaan wij nog eventjes naar Wimbledon, want de derde set was spanning en sensatie. Maar nu zijn we alweer in de vierde set. Marcella Mesker. Ja, dat klopt. En uh, toch weer onvoorstelbaar hoe uh, sterk uh, Novak Djokovic start in die vierde set. Heeft hij die twee matchpoints uh, verspeeld in de derde set tiebreak. Maar leidt hij nu met 3-0. Hij heeft dus alweer een servicebreak te pakken van uh, Tsonga. Knap hoe die begon, want de eerste acht punten uit die vierde set waren voor Djokovic. En uh, zo zie je maar dat uh, Djokovic uh, terecht de nummer twee van de wereld is. En misschien straks aan het eind van deze partij dus de nummer... In ieder geval gaat het nu weer goed met Djokovic. Hij leidt met twee sets tegen één en 3-0 in de vierde set. Marcella doet ook na vijf uur verslag, kunt u het restant van die partij horen. Hebben we ook aandacht voor de kus in Monaco? Zo rond tien voor zes. Dominique Strauss-Kaan, dat is vanaf half zes. Heeft u toch nog een soort spoorboekje van me gekregen? En we hebben aandacht voor Gert Leers. Want die heeft vandaag maatregelen genomen met als kern... illegaal verblijf in ons land wordt strafbaar. Dat allemaal zo dadelijk na vijf uur hier op deze. Deze zender. Radio 1. Vanavond BNN today. Het is die radio. Dus je vraagt <laughs> ja als luisteraar wat doen ze nou, is er een storing uh, op Radio 1. Dat dacht ik even. Maar zie jij jezelf eventueel als opvolger van Wilders? Nou, nee, dat is voor mij uh, niet in vraag. Wat oh, was de pittige vraag? Nee, nee dat ga ik niet nog een keer herhalen. Vanavond om half negen op radio 1. Ik vroeg dus of hij zijn wc eenvoudig. Of propra. Luister en kijk mee op radio 1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.